Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... stapt op. Op een ledenbijeenkomst van haar partij... heeft ze bekendgemaakt dat ze over ruim een week vertrekt uit de Tweede Kamer. De nummer twee van de partij, Esther Ouwehand, neemt haar functie over. Ouwehand nam het vorig jaar ook al een tijd van Thieme over... toen die met verlof ging wegens ziekte. Of het vertrek nu ook iets met haar gezondheid te maken heeft... is niet bekend. Thieme zegt dat ze het na 17 jaar een goed moment vindt... om het stokje over te dragen. Marianne Thieme was een van de oprichters... van van de Partij voor de Dieren en zat sinds 2006 in de Tweede Kamer. In Parijs staan lange rijen voor het Hotel des Invalides om afscheid te nemen van de Franse oud-president Chirac, die overleed donderdag op 86-jarige leeftijd. De afgelopen dagen konden belangstellenden al een condoliancenregister tekenen in het Élysée paleis en het stadhuis van Parijs en ook daar kwamen zoveel mensen op af dat er lange rijen ontstonden. Morgen is de uitvaart. Daarbij zijn onder meer de huidige president Macron aanwezig... en alle nog levende oud-presidenten. En ook internationale regeringsleiders zullen erbij zijn. In Moskou zijn ruim 20.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor de vrijlating van politieke gevangenen. Die werden deze zomer opgepakt toen er werd geprotesteerd tegen de uitsluiting van oppositieleden bij de Russische gemeenteraadsverkiezingen. Bij de protesten van vandaag was ook oppositieleider Navalny aanwezig. En in de Eredivisie heeft PSV uit met 4-0 gewonnen van PEC Zwolle. Daarmee staat PSV in puntenaantal weer naast koploper Ajax... dat een beter doelsaldo heeft. En Utrecht won thuis met 2-0 van Willem II. En eerder vanmiddag was Vitesse bij RKC te sterk. Het werd 1-2. En het weer, het is bewolkt met veel regen en lokaal kans op onweer. Ook vanavond en vannacht nog buien. Het koelt af naar 13 graden. Morgenmiddag klaart het op en is er kans op wat zon. Later opnieuw bewolking en regen en het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Come Het ritme van ZFM. Agree? There's more to. www.zfmzandvoort.nl Cause you better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 yo, te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena. Hey. de Punta Cana a Venezuela. Hey, baby, te llevo a donde quiera. Hey, todo lo hacemos a tu manera. Yeah. de Puerto Rico a Cartagena. Hey. de Punta Cana a Venezuela. Hey, baby, te llevo a donde quiera. Hey, todo lo hacemos a tu manera. I'm mean. Cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que estés loco a ti te pone loca Vácilalo, vacídalo Que llevo yo, que llevo yo Eso es una princesa Y me atraviesa Con esa hermosura de piezas Date la vuelta Maui, tacte el pelo Kao Tan perfecta, que bien te ves. Que bien te ves. Vení, date la vuelta por mí otra vez. El ritmo de Zanfur. Sí, sí, sí. your heart, you didn't wake, didn't wake, up, wake up, when up when we died, since I was low Never, forever, never comes around